Volgens hem was het druk, maar feestelijk. In Moskou zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een wetsvoorstel om duizenden appartementencomplexen uit de Sovjet-tijd te slopen. Volgens het stadsbestuur zijn de woningen vervallen en toe aan een vervanging. Er komen torenflats voor in de plaats. Volgens de demonstranten zijn de oude woningen nog van prima kwaliteit. De appartementenblokken van vijf hoog werden neergezet in de jaren 50 en 60 onder Khrushchev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 Oh! This is Abbeywood Records recording artist Henny Becker wishing all the moms everywhere a happy Mother's Day.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 tripath devya doya Bhagavati gange, tribuanatari ni, tarla tarangi. Devi Sureshwari, Bhagavati Gangi, Tribhuwanatari ni, tarla tarangi. Mahuli vihari ni vi male, mama Madhira samta vadaka male, alka dat is een heel belangrijk punt. Ik